Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron heeft Sébastien Le Cornu... benoemd tot nieuwe premier van Frankrijk. De benoeming volgt op het ontslag van Bayrou. De 39-jarige Le Cornu is nu nog minister van Defensie. Hij is de vijfde premier in minder dan twee jaar tijd. Bayrou verloor gisteravond een vertrouwensstemming in het parlement. Hij wilde een miljardenbezuiniging doorvoeren om het hoge begrotingstekort terug te dringen. Het Franse begrotingstekort is met 5% van het bruto binnenlands product het hoogste binnen de EU en ruim boven de EU-norm van 3%. Hamas beweert dat alle hooggeplaatste leiders die het doelwit waren van de Israëlische luchtaanvallen in Qatar nog in leven zijn. Wel zouden er vijf lager geplaatste leden zijn gedood. Onder andere de zoon van Hamas-leider Khalil al-Hajjah en zijn assistent. Israël voerde vanmiddag aanvallen uit op kopstukken van Hamas in de Qatarese hoofdstad Doha. Volgens Hamas-functionarissen was de leiding van de groepering op dat moment bijeen... om te praten over een Amerikaans voorstel voor een staakt het vuren met Israël. De Tweede Kamer wil dat er één tandartscontrole per jaar wordt vergoed vanuit het basispakket. Nu nog zit de mondzorg voor volwassenen niet in het basispakket. En daardoor mijden volgens het ministerie zo'n 640.000 mensen de tandarts. Maar de staatssecretaris heeft al laten weten dat gratis jaarlijkse controle er voorlopig niet komt. Drie soevereinen maakten afgelopen mei plannen voor een bomaanslag op de woning van burgemeester Buma van Leeuwarden. In een afgeluisterd telefoongesprek in bezit van Nieuwsuur ging het over een autobom bij het huis van de oud cda leider Het Openbaar Ministerie denkt dat ze lid zijn van een terroristische groepering van radicale soevereinen. Dat zijn mensen die vinden dat ze zich niet aan wetten hoeven houden. Het weer... De regen trekt vanavond via het noorden het land uit. Vannacht blijft het dan droog. Het koelt af na 7 tot 12 graden. Ook is er kans op mist. Morgen zon en wolken. Grotendeels droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan al files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Battenverdorp en Beverwijk is de vertraging een kwartier.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 Designed for you I'll Tell you what it's all about It is without a doubt a Swing in the latest style A service with a smile If you wanna swing and shout Get your heels and get about I'm an errand girl for rhythm Send me Just get hip and follow through I'll deliver straight to you I'm an errand girl for rhythm Send me You can always find me down at Smokey Joe's That's where all the hip and groovy people go If you want variety, take a tip and call for me I'm an errand girl for rhythm, send me Goedemorgen, welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz, samenstelling en presentatie, Auken Beuving. En we draaien hele mooie jazzmuziek en allerlei verschillende stijlen door elkaar. Het is een scope van de jazz, noem ik het altijd maar. En we deden de aftrap met Diane Kroll van een mooie cd, even naar betere vind ik zelf, All For You. A dedication to uh, can, Net King Cole, en dit was het mooie nummer. I'm an Errant Girl for Rhythm. En als je denkt, wat klonk de gitaar mooi? Dat was Russell Malone, een bekende gitarist in de jazz natuurlijk. Kortom, een mooie aftrap. Ik moet eigenlijk zeggen tot mijn spijt dat ik het laatste nummer van het vorige uur, dat hou ik, dat paste minder in de tweede. Dus dan heb ik. Ik ga het niet nu draaien, maar ik ga het volgende keer wel draaien. Want Fabia Mantwil van die nieuwe cd Insight, CD 2050, is absoluut de moeite waard. Dus ik bewaar het tot een volgende keer. Uh, ik had beloofd in het tweede uur om wat meer aandacht te schenken aan de elektronische jazz, dus uh, stacker jazz ook wel genoemd, of uh, jazz rock of jazz pop. En dan kom ik bij v Klaassen met een mooi nummertje van Blood, Sweat and Tears. Spinning wheel, uh, Benjamin Herman op de trompet. finning we Dit is natuurlijk een cover van het, het kende nummer Spinning Wheel van Blood, Sweat Tears. Een cover, ja, eigenlijk uh, weet ik dat niet zo. Maar een cover moet iets toevoegen. Nou, je kan heel veel zeggen van V Klaassen. maar dit nummer voegt absoluut iets toe. Zou ik maar zeggen, komt van een cd Close to You, cd 2020. En uh, je had Blood, Sweat Tears en de tegenhanger was Chicago Transit Authority... Totdat het vervoersmaatschappij in Chicago ingreep... en ze alleen nog maar Chicago mochten heten. Die hebben in 2024 een cd uitgebracht. Ik weet niet hoeveel cd's Chicago heeft uitgebracht. Ik geloof al 25, 26, 27, ik weet het niet. En die cd was Live at 55. En daarvoor dit nummer... Does anybody really know what time it is? Een bekend nummer van Chicago. Maar uitvoering uit 2024... ja dus de Chicago een groepje uit uh, volgens mij 70 jaren misschien eind 60 jaren dus die hebben wel een poster op zitten zullen wel 55 uh, jaren spelen en al die OPs hebben een nummer volgens mij dus uh, dit is uh, deze heeft geen nummer maar dit is heet gewoon live at 55 uh, dan kom ik bij uh, een, uh, de, de, de uh, North Sea Jazz legendary concerts dat is een serie waarbij bijvoorbeeld werk uitgebracht is... van Dexter Gordon, Ella fritz Maar er is ook een album uitgebracht van Jan Akkerman. En uh, je ja, hebt zo'n schrijver over jazz. Jeroen de Valk heet die man. En die schreef over Akkerman altijd. Uh, de muziek van Akkerman klinkt vaak als rock... maar hij speelt het met een jazz-attitude. Nou, dat geloof ik ook wel. Uh, Dan Akkerman. Uh, even kijken. Jan Akkerman, Jan Akkerman. Hier heb ik hem. Burgers Blues. Jan ja, Ankeman natuurlijk bekend van de band Focus. En volgens mij speelde Thijs Verlier ook hiermee tijdens dit optreden. Blijkbaar is het toch weer de vredespijp gerookt, zou ik bijna zeggen. Um, en het was Blues. En ik, we doen in dit programma altijd ook nieuwe uh, ontdekkingen. En de nieuwe ontdekking is een bandje dat heet Big Dave en de Dutchman. En die spelen Blues en dat is eigenlijk wel leuke muziek, moet ik zeggen. En Big Dave, dat is Dave Reniers, een, een, ja, een mondharmonica-speler volgens mij. En in zijn beentje spelen aardig bekende mensen mee. Ik ga een nummertje ervan laten horen. Big Dave and the Dutchman, Trouble of the World. Of the World, een nummertje van Big Dave en de Dutchman. Het klonk een beetje deed Het deed me ook een beetje aan het St. James Infirmary denken. En een mooi nummer, mooie muziek, leuk om te horen. <coughs> maar toen weer een stapje naar de jazz-rock. Je hebt natuurlijk uh, Weather Report en uh, Larry Correll en noem maar op. Maar ook deze meneer hoort tot de jazz-rock gerekend. En dat is, uh, even kijken hoe dat ook alweer heet: de Mahavishnu Orchestra van John McLaughlin op gitaar. Van een mooie cd lp uh, my goals beyond en dat is ook een van de betere follow your heart John McLaughlin op de gitaar natuurlijk, ja, de electro jazz. Um, die wie daar ook toegelegd worden. De, dat is Steely Dan. Steely Dan is natuurlijk een ja popgroepje. Die hebben ooit één hit gehad. Nou, die draaien we dan maar. Ricky, don't lose that number. Ja, mooi intro met een elektrische marimba, denk ik dat het was. En Stilly Dan, ja, Couch Show vind ik wel een van hun mooiste LP-CD's. En dat is echt meer jazz dan deze. Maar goed, het is de moeite waard. Het wordt gerekend tot deze jazzsoort. En dat geldt ook voor de Graham Bond Organisation. Graham Bond, Jack Bruce zat daarin. Daar zat een hele bekend in. De drummer Ginger Baker zat er onder andere in. En uh, Daar laat ik ook iets van horen. De Graham Bond Organisation. Dick hekstel smit op de saxofoon. Kan ik zo uit mijn hoofd zeggen. Nummertje uit 1970. Wait in the Water. Trouwens ook een mooi nummer en de uitvoering van uh, Eva Cassidy. Ja, Crane Bond Organisation. Uh, ook een ja, bijzondere formatie ook. Uh, ja, jazz, rock. Eigenlijk uh, is dat een combinatie van... Uh, uh, uh, ja, het is, het is ontstaan eigenlijk eind jaren zestig. Uh, toen de elektrische instrumenten opkwamen. Het is beïnvloed door rock, funk en soul zou ik bijna zeggen. En ja, het is toch een muziekstijl die mij wel aanspreekt. Dat kan ik niet van iedereen zeggen. Daarom gaan we toch nog maar even door met de jazz, rock-achtige muziek. En dan doe ik de Brecker Brothers, de Brecker Brothers Live Concert in Hamburg was dat. Een New York Special, dat was een, is een cd uit 1992. Oh. Mooie muziek van de gebroeders Brekker, uh, Randy en Mike Brecker. Thank you once again, thank you very much. Merci, Mike Stern, George Widdy, James Genus, Dennis Chambers. This is truly Randy and Michael Brecker. Good night. Ja, mooi today. Stick around. Echt de mooiste waard. Uh, Dan kom ik bij wat nieuwer werk. En dit is Cosmic Gold, Sven Hammond. Nou, wie kent hem niet? Music makes me move this way. Uh, featuring Michelle David. Sven Hemmend en ze bent ook een nieuw cd'tje 2025 uitgekomen. Ik zie everybody's iedereen hier Oh ja, yeah, hey, vrouw. Hey, baby, hoe you het doet? Sven. Things were simple and smooth No one cared about frivolous Goed. Nederlands talent, zou ik maar zeggen. En dat geldt ook door de volgende formatie... Undercurrent Trio en Suzanne Veneman. Uh, daar wordt over geschreven. Undercurrent under Trio en Suzanne Veneman presenteren een album... Cloud Song... ...avontuurlijke benadering van diverse muziekstijlen... ...creëert een filmische muziek in dromerige kleuren... ...donkere, dikke grooves of scherpe politiek commentaar... ...de ongebruikelijke instrumentatie van trompet, clarinet, bas, clarinet... saxofoon, gitaar en drums... ...biedt de luisteraar een fris geluid. En dan hebben we het over de CD Cloudson. Wil je deze formatie live horen? Dan kan dat, want binnenkort spelen ze in de jazzclub Perdido in Hillegom... ...op 27 september aanstaande... Toegangsprijs 16 euro. Waarna? Nou, waar vind je dat nog? Een jazzconcert voor die prijs. Dus niet, niet vergeten... De, de, de Culturele Raad in Hillegom. En 16 euro... 27 september. Ik zal er iets van laten horen. Het, het mooiste nummer van deze cd... vond ik persoonlijk... El Compadre. Ja, mooie, mu mooie muziek van uh, iemand Spaargaren, drums natuurlijk. En uh, Guillermo Solano, gitaar en uh, Marcos Bagini. Op... Nee, die was speelde op de drums. En uh, Suzanne Veneman op trompet natuurlijk te horen. Ja, die is in de opkomst. Ja, dit was ZFM Jazz, samenstelling, presentatie, Auken Beuving. Uh, ja, het was een beetje ruiger dan anders, moet ik zeggen deze keer. Maar wel de moeite waard, vond ik zelf. En de, de drie concerten die ik van harte aanbeveel natuurlijk. Allereerst uh, volgende week zondag uh, 14 september uh, in Zandvoort, uh, Tijn Tommelen. En dat is mooie muziek. En uh, ja, natuurlijk niet in de krocht, want daar zijn ze nog steeds bezig, maar wel in Nieuw Unicum aanvang half drie. Tweede concert wat ik aanbeveel is dit van de, uh, uh, deze formatie uh, met uh, Suzanne Veneman. Uh, uh, van de CD uh, Cloudsong. Dat is in. Heel om op 27 september bij de Culturele Raad. En het derde concert wat ik aanraad, dat is uh, Jan van Duyker, dus band Footprint. En die speelt ergens 2 oktober in de Philharmonie in Haarlem. Nou, dan kunnen we er even tegen. We gaan eruit met een, een van mijn favoriete bands. Dat is de band Colosseum. Die eigenlijk ook voortgekomen is uit de Graham Bond organisation. Met John Hissman, uh, en Dick Hextels, met Chris Farlow. Uh, Tomorrow Blues. Ik wens je een hele fijne zondag. Het wordt heel mooi weer. Dus geniet ervan. Misschien moet je wel weer smeren vandaag. Dus tot een volgende keer. Tomorrow Blues. Colosseum.